Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er rijden de komende uren geen NS-treinen door het winterse weer... en een IT-storing, en dat duurt tot zeker 8 uur. Wie met de auto gaat, moet rekening houden met gladheid. Er is gestrooid, maar op sommige plekken kan het verraderlijk glad zijn... zegt Rijkswaterstaat. En KLM heeft op Schiphol 300 vluchten geschrapt... en dat aantal kan nog oplopen. Het Witte Huis zegt de situatie in Venezuela goed in de gaten te houden. Bij het presidentieel paleis in Caracas zou geschoten zijn. Intussen is de situatie weer rustig. De tijdelijke president Rodríguez is nu officieel beëdigd. Afgelopen weekend werd haar voorganger Maduro door Amerika opgepakt. En het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling was gepland. Dat zegt de nationale korpschef bij Pauw en de Wit. Ze had het over een crimineel netwerk. Er zijn 250 mensen opgepakt voor onder meer poging... Tot de politiebaas wil straat verboden voor de railschoppers bij komende jaarwisselingen gaan we naar het weer. Het blijft op de meeste plekken droog... maar pas op voor dichte mist en gladheid, want het vriest flink. Vanmiddag kan het 1 tot 4 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 50. Ja, Florentin, dankjewel. je wel. Dan een overzicht van de files. Als die er al staan, en gisteren was het heel erg druk om dit tijdstip... Uh, dan weet ik dat. Ja, goedemorgen. Nou, dat is uh, nu niet anders. Nou, er zijn twee files. Eén op de A2, Den Bosch, Maarzen bij Oude Rijn, weg en Vijf Minuten. En uh, ja, grote problemen op de A12. Den Haag, Utrecht bij uh, tussen Harmelen en de Meren op de alle Kopperbrug is daar vrachtwagen geschaard. De vertraging nu 22 minuten. Ja, doe een beetje voorzichtig als je de weg op gaat. Oh. Het, het lijkt allemaal natuurlijk uh, helemaal schoongemaakt... maar het is glad op heel veel plaatsen en mistig. Dus uh, even die waarschuwing. Dan de eerste luisteraar. Die zoeken wij via 0909 3058 Zou je het leuk vinden om uh, de radioshow vandaag te openen? Het kan door even te bellen. 0909 3058 Meld je aan als luisteraar. Uh, nummer 1 voor deze dinsdagochtend. En wij hebben een geweldig mooi t-shirt voor je liggen. Een meedogenloze tocht door Albanië. Voor 14 bekende Nederlanders is er no way back. Waarom doe ik dit? Wie overleeft de wildernis? No Way Back Fips. Vanaf donderdag om half negen op zes. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentin. De 5 in ochtend ochtendshow. Ja, 6 januari. Warm welkom de 3 over 6. We zijn gestart met de ochtendshow. En je zult is dit van Don't Go. Radio 538. Ze zijn gekozen, maar dus ze presteerden niks. Niemand niet, geen enkele van die partij. We rijden met je mee. Bars door de ochtendfiets. De 538 ochtendshow. Radio 538. Say, walked into the door I'll turn around when I heard the sound of footsteps steps on the floor Laugh just like addiction Dat werd ingezongen door een man deze plaat. Maar bleek, ja, bleek een vrouw te zijn, Ellison uh, Moyet. Ja, je had toen die tijd natuurlijk, uh, je hoorde die liedjes op de radio. Maar... Fantastische plaat. Ja, geweldig liedje, dat zeker. Uh, Don't go van je En daarmee is het 6 over 6 geworden. En kunnen wij stellen we dat, dat we weer met z'n allen veilig aan zijn gekomen in het Hilversumse, het Wit Hilversum. Uh, maar dat geldt voor veel plaatsen in Nederland natuurlijk. Want het was uh, nou ja, het, het door de sneeuw uh, ploeteren en ploegen deze kant op. Hoewel vanochtend de wegen wel wat beter ja, begonnen zijn. Het is wat glad, dus je moet een beetje oppassen. Maar ja, nou, ja. Ik heb de A27, nee de A12, daar bij uh, de Gale, Ga de Gale Daar waren ze M bezig met de wegwerkzaamheden. En daar was een vrachtwagen geschaard. Ja. Daar was het echt nou, gladder dan ijs. Het was niet... Uh, wacht even. Uh. Ja, het was gladder dan gladder ijs. Gladder dan ijs, ja. Het is heel glad. Ja, het was niet normaal. Ik, ik begrijp niet dat ze daar die weg niet hebben afgesloten. Dat meen ja. ik echt. Maar jij bent er veilig overheen gekomen. Ja, ik, stond, ik, stond, ik, stond, ik ging elke keer in de slip en ik kreeg twee kilometer per uur. Het was echt absurd. Ja, het is toch wel iedere keer schrikken. Ik had gisteren ook even dat ik een bocht iets te strak ja, instuurde. Ja, dan... je kontje... Zo. Ik voelde de achterkant <laughs> zo even uitbreken. Ja, daar zit je toch even met samengeknepen billetjes in de auto. Dus maar uh... het is ook koud, want ik tikte min 4 aan. Rik zei, ik heb hem min 7,5. Min oh, ja, min 8 was het. Oh, min 8. Nou ja, ja, laten we ja, dat dan ja, even, even als ondergrens nemen hè? aan onze luisteraars, is het nog kouder in oh, nee, Nederland. Bij mij zag ik de licht van een uh, hoopje sneeuw op de thermometer buiten. Dus ik weet niet of dat helemaal geïsoleerd uh... hè. Sneeuw. Isoleert? Ja, ja, ja, ja, als het goed is is je huis ook nu een stuk warmer doordat er een uh, pak sneeuw op je dak ligt. Oh. Nou, daar heb ik nog weinig nee? op het moment. Tenminste. Oh, dat dat is grappig. Hier. De cv-ketel staat uh, op, op volle bak staat hier te snorren. Oké. Okay. Hoeveel graden heb jij hem? Uh, 20,5. Ja, ik ook. Vind ik een fijne temperatuur. Zeker. Ja, ik heb hem wel eens geprobeerd lager te zetten, maar dan uh, wordt toch een beetje kouwelijk. Uh, nou, laat even weten wat bij jou de temperatuur is. Dus volgens mij is dit Noorden van Nederland op dit moment ook uh, behoorlijk koud. Dus uh, uh, appjes van, uh, ik zie hier een uh, 0 graden zie ik hier binnenkomen. Nee, ja, maar we hadden min 8 in Nijker. Oh, wacht dus even. Is, uh... Ho, ho wacht. Jan die stuurt nu een app. Oh, Min 9, komt hij hier? Ja, we hebben ook min 9 binnen. We hameren min 9 af. En waar is dat dan? Ik heb geen idee. Dat staat er niet bij eigenlijk waar Jan uh, vandaan stuurt. Maar dat gaat hij ongetwijfeld zo nog even laten weten. Uh, Jan van Bergen, laat even weten waar je hem vandaan stuurt. Deze foto. Uh, ja, dan nog even een waarschuwing voor alle treinreizigers in Nederland. Tot 8 uur vanochtend ligt alle treinverkeer helemaal plat. Dat komt door een storing. <laughs> ja. ja, maar niet door de. Niet door de vastgevroren wissels, toch? Nou, ik begreep ze hebben geprobeerd om de winterdienstregeling in te stellen. Iemand in de computer onder de wegen gezocht. Dus die heeft dat aangevinkt. Dan krijg je nog zo'n melding. Weet u het zeker? Ja, ja, ja. En ja, nogmaals ja. En toen is het systeem eens vastgelopen. Dus dan rij je tot 8 uur vanochtend sowieso en misschien nog later. Dat was door de gladheid of is niet door de gladheid? Nee, het is een IT-storing. IT-storing. Het is de bij de W. Aan zees, bouwt Wouter Nee, die moeten we niet hebben. Die Koolmees is totaal de taal met het onderhoud bij de trein. Ja, het schijnt dat toch uit, jongens. Zo slecht. Uh, overigens uh, rijdt Jan in de buurt van Groningen... stuurt hij net uh, ja. met, met zijn min uh, negen. Nou, de sneeuwval zorgt dus problemen voor problemen op het spoor. Uh, in het buitenland gaat dat vaak wel goed. Volgens ProRail-directeur John Fopper... is het een geldkwestie. Dat vertelt hij bij uh, Pauw en uh, De Wit. De vorige keer dat we grote sneeuwproblemen hadden... was vijf jaar geleden. En zelfs als je heel veel geld zou investeren... zoals de Zwitsers doen, die besteden daar veel meer geld aan... hebben ook veel meer mensen om gelijk... Ja. wij hebben ook al die ploegen, wij hebben ook 300 man... de hele dag. Door, maar zij hebben nog meer mensen klaarstaan... dan nog kun je niet voorkomen, dat als het zo sneeuwt als vanochtend... dat het toch vastloopt en dat die wisselt bevriezen. Ja, want dus uh, deze directeur van de Prilrail die daar even op reageerde. Ik begreep dus dat uh, op Schiphol, laten we zeggen... al die mensen op die sneeuwschuiven, geval, dat dat gewoon kantoorpersoneel is. Ja, nee, joh, man. Die worden opgeleid ja. een aantal dagen per jaar... moeten die op cursus, ja, dat is want leuk. ze hebben eigenlijk te weinig mensen... om uh, in, in dit soort situaties te schuiven en te doen. En dan, moet je gewoon, dan word je gewoon vanaf de financiën... Uh, Financiële administratie, wil je een nieuws schrijven? Nou, dat, ja, dat is hartstikke efficiënt? Want ik bedoel, nou, het dat komt zo... <laughs> ja, ja, nee, maar... Schijt nou toch uit? Iemand af van het komt zo fi... weinig nou, je... voor. Ja. Dat je... Nee, nee ik... dat is het argument. Je ja. kan daar toch geen mensen voor in dienst nemen? Nee. Nee? Ja, zij zeggen, net als deze meneer, bij Schiphol geldt hetzelfde. De miljardeninvestering is het niet waard... Nee. om nee. Uh, oh, uh, die paar okay. dagen in de, in de zoveel jaar de boelborden te hebben. Dus word je als kantoorpersoneel klaargestoomd om te schuiven. En dat kan, maar dan vind ik wel dat op het moment dat het fout gaat... dat je het goed moet regelen. Ze hebben gisteren besteggen. Een hele grote groep KLM-reizigers hebben gezegd... joh, we kunnen geen hotel nee, zoeken. dat is te veel. Ga zelf maar, Ga zelf maar op pad. Ja. Ik zat in, uh, nou, wat ik zei, ik zat Oslo, in Oslo... Toch? en ik kreeg uiteindelijk na vier uur... kreeg je een voucher van een uh, omgerekend... en in Noorwegen is, laat maar zeggen... als je vraagt, mag ik wat bestellen? Dan ben je eerst een tientje al kwijt. Echt, dan, dan heb je nog niet eens wat. Dus wij kregen uiteindelijk per persoon een bon van 10 euro. je kon eten en drinken. Denk nou, ja, dat was toch een halve hamburger. Wat een armoeman. <laughs> uh, we gaan even naar Artje. Artje komt uit uh, Hello. Ja, Hello staat hier. Yes, oh, ja, Hello. <laughs> daar heb ik nog nooit van gehoord. Uh, Artje, wat grappig. Nou, dat kan zomaar zijn. Want ik denk ik in heel Nederland... één bordje hello, en rij je daar voorbij... dan kom je er nooit meer terecht. Maar dus, waar dus, ligt het in de buurt? Um, het ligt um, aan de ene kant ligt bij de A15. Daar staat zo'n mooie molen. Ja, zo, ja, wel een soort van in de weten inderdaad. Het ligt langs de Waal. Het is een heel klein plekje, 1200 inwoners of zo. Oh, en uh, ja, wij zitten heel ernstig te wachten op nieuwbouw. Dat snap <laughs> je. Ja, want mensen willen graag in Hello blijven wonen ook. Ja, het is gewoon landelijk, lekker rustig. Gewoon uh, prima, maar uh, weinig plekjes voor de jeugd. Dus ja. Uh, ja. Maar zeg, uh, als wij als team dit weekend op... Uh, Laten we zeggen, teambuildingsweekend willen... en we komen jouw kant op. Wat moeten we dan echt niet uh, overslaan in Hellau? de begraafplaats. Dat is het enige uitje, <lacht> denk ik, daarom niet. Nou, dan zou ik in ieder geval ons, uh, onze kroeg en cafetaria Kijk, niet overslaan. Ja. Nee, en is dat ja. een gecombineerd uh, etablissement? Ozee, ozee. <laughs> nou, uh, ja, het is een, um, uh, een ontzettend gezellig café. En aan de andere kant uh, is de ingang van het cafetaria, maar in ons café kan ook gewoon gezellig worden gegeten. Gecombineerd dus, oké. Okay. Maar waarom uh, ben jij zo enthousiast hierover dan? Nou ja, wij zijn dit uh, een aantal maanden terug aangegaan als gezin zijnde. Dus met onze zoon en uh, twee dochters en mijn man. En ja, daar krijg je wel energie het van. bedoel het café bedoel is allemaal... jou. Jij bent de eigenaar. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ja oh, maar dit noemen ze de preken voor eigen panochiën. Ja, maar ja, ik snap dit wel. Die <laughs> nou ik vind het eigenlijk vooral grappig, jullie hebben Ari's café aan uh, de Amstel. Ja. En uh, mijn man heet Aris en wij hebben ons café in Hellau. Ja, nou, maar kan jouw man uh, te... kan een beetje dan moppen tappen? Ja. Hij hij niet... ja. Nou, hij is beter in bier tappen dan in moppen denk ik. Ja, oh, okay, okay. <laughs> hey, hoe heet het café Artje? Ja. Uh, de Wiskamp. Sorry, de Biskamp. Ja, de Biskamp. De... Het, uh, het is een café wat vastzit aan een aan een dorpshuis. Oh ja. Wat en goed. dat heet uh, de Biskamp. Ja, en dat is regionaal wel, uh, bekend. wel bekend. Ja, ja, ja. ja. Er is ja. nog met de auto nieuw helemaal uit de hand gelopen met rellen, politiemensen aanvallen. Ja, ja, ja he. ben een hele op, ja, ja. opgeleid. Ja, he, wij hebben geprobeerd om dat te voorkomen. Wij hebben gewoon de deur om half tien dichtgedraaid. Ja, <laughs> maar je hebt dus ook een eigen snackbar. Ja, ja, ja klopt, ik vind dat toch wel een dingetje hoor. Ja. Ik vind, ik, dat is toch mooi. Ja, ja, onze dochter, de, de middelste van twintig... dat is wel degene die daar de boel laat draaien, zal ik maar ja, ja. zeggen. En dat is dan ook cafetaria, de biskamp? Ja, ja. ja. inderdaad. Nou. Ja. Ja. Uh, als we een keer in Hella zijn, dan komen we bij je langs, Artje. Dan komen we ja. een frikandelletje ja. uit. Ja, moet je zeker doen. Nou, onze kapsalon uh, die, uh, wordt enorm gewaardeerd. Ja, en dan dat een is ook een kapsalon, flink, een dus kapsalon, een en, een en, en ook een kapper. <laughs> het is niet te geloven. Ja, maar ja. jullie hebben gewoon het het alles wat je hartje begeert. Ja. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Laten we ja. niet vergeten, 17 januari is de grote bingo in de Biskamp. Is hey, dat jongen? zo? Ja, helemaal tot. Dat heb je goed gezien. Ja, de zaal gaat open ja. om 7 uur en, en is, om 8 uh, uur is de start. En mag je even vragen, wat is de hoofdprijs? Ja, ik zit hier staan. De hoofdprijs is uh, 250 euro. Nou, nou, zo zo, te besteden bij de Biskamp. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het is gewoon uh, een handje, oh, handje oh, man, belastie belastie komt handje. Een handje komt lekker man. Ja. Ja, eerlijk. Ja. We zetten hem ja. op de kalender, 17 januari, de bingo bij de Biskamp. Uh, beste Artje, officieel ben jij vandaag de eerste luisteraar. Het shirt Deel is geweldig. Van Ja. Nou, top. Ik vind Ik weet leuk. zeker dat jij de enige luisteraar in de bent. Wat zeg ik, de enige inwoner van de dorp met zo'n eerste luisteraarschip ja, shirt? Ja, dat denk ik ook. Nou, hij komt je kant op, maak er een geweldige dag van. En, uh, Helemaal super, jullie ook. Fijne doe, uitzending. Doe voorzichtig in de sneeuw, hè ja ga ik zeker doen. Oké okay dan. Uh, Rick nee, moet even kijken naar de files op dit moment. Door vijf files op dit moment: Tim en de file op de A12. Die loopt snel op Den Haag, Utrecht tussen Harmelen en de Mieren. Nu 30 minuten. Nou, een Beetje ja. rustig aan daar hè. Dat je er komt is belangrijker dan dat je op tijd ja. bent. Luister naar Rick, hi hi, nieuws, Tim en ook naar Florentina. Ja, ze de ochtendshow is feestwereld. Vind de dag altijd met een lach Nee, eventjes geen zorgen En onderweg, muziek van Bruno Mars Zo dadelijk hier naar Morgan Wallen Samen met Tate McQuay zijn ze weer What I Want is dit op 538 She said you don't want this heart Boy, it's already broke Told me everything she touched Just goes up in smoke Only stay a couple nights nice, Then she's gonna be gone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 No, I do, if you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight, and it won't be the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 Even in de 35 uh, ochtendshow, Terwijl de foto's hier binnenstromen van uh, temperaturen onder de. Ja, wel een min 9 hadden we nu. Uh, Waar zitten we op? Een min 10 heb ik oh, inmiddels ja. al een aantal Wie is dat? Keer. En min 11 uit Pozen. Uh, uh, uh, nou, onder andere van dezelfde Jan die ook een uh, min 10 heeft. Ja, die is nog even doorgegeven, blijkbaar. Nee. Maar ik zie, uh, ja, er zijn hier meerdere apps binnengekomen. Ook uh, van uh, onder andere Maarten en nog een aantal. Uh, maar daar staat geen naam bij, alleen een telefoonnummer. Uh, maar daar staat duidelijk uh, min 10. Eerst min 9,5 en later ook min 10. Oké, okay, dus we zitten op min 10 in dit 10. moment. Overigens ook wel wat foto's vanuit de andere kant van Nederland. Dat is een beetje regio 7. Daar is het plus 2. Ja, het is... serieus? Ja. Dus het verschilt nogal per ja, keertje. Ja, grappig, uh, Eventjes Even de waarschuwing dan nog maar een keer voor uh, automobilisten op dit moment. Code geel van kracht in uh, het uh, hele land. Aanhoudende gladheid en plaatselijk dichte mist vanochtend. Dus hou daar een beetje rekening mee als je er weg op gaat. Uh, en kies dan niet voor uh, een alternatief, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Want ja, de treinen rijden niet. Hè? Het heeft alles te maken met uh, de winterdienstregeling uh, die aangezet is. Uh, maar tot 8 uur vanochtend uh, kunnen er helemaal geen treinen rijden. En dat geldt voor heel Nederland. Aan de telefoon hebben wij Erik Kroezen van de NS. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. morgen. woordvoerder van deze organisatie. Wat is er aan de hand, Erik? Ja, we wilden vannacht de winterdienstregeling die waren aangekondigd euh, klaarzetten. Maar um, er bleken toch wel een groot aantal wisselstoringen nog steeds euh, te zijn. Uh, Prodo is bezig geweest om die op te lossen en daar zijn ze nog steeds mee bezig. Maar uh, dat heeft uh, helaas uh, tot nu toe nog tot onvoldoende resultaat geleid. Oh. En daar kwam nog eens bij dat er een grote IT-storing kwam. En dat was IT die wij nodig hebben om die winterdienstregeling in te kunnen plannen. En dat maakt helaas dat we hebben moeten besluiten om in het begin van de dag vandaag helemaal geen treinen te rijden. Maar er zijn natuurlijk best een hoop mensen in de, deze weersomstandigheden die, meer, die denken van... weet je wat ik doe? Ik ga voor veiligheid, ik ga voor de, voor, voor de trein. Ja, ja, dat kan ik me ook goed voorstellen, want uh, als je rijdt dan is dat natuurlijk een hele veilige manier uh, met, uh, met die wintersomstandigheden. Maar helaas uh, is het deze ochtend zo dat die treinen niet kunnen rijden. Dus het is echt heel vervelend voor onze reizigers. Maar was het nu zo geweest dat als jullie die winterdienstregelingen... die jullie gisteren aankondigden, als je die niet had aangezet... dat het wel uh, mogelijk was om met de trein te gaan vandaag? Nee, eigenlijk niet. Als die winterdienstregeling uh, niet in dienst was getreden... maar een normale dienstregeling, dan had het ook niet gekund. Want het aantal wisselstoringen, dat er nog is, is zo groot. En het systeem is nodig om de, uh, om de planning te maken... voor de winterdienstregeling. Maar op een normale dag hadden we die ook nodig gehad. Dus... Ja, helaas een hele rottige samenkomst van omstandigheden, zoals ja. we dat dan noemen. Maar, maar uh, dan, wat moeten we nu, Erik? Ja, ja uh, als je die mogelijkheid hebt, zou ik uh, lekker thuis uh, blijven en uh, thuis gaan, uh, gaan werken. Um, uh, we hopen in de loop van de ochtend wel de eerste treinen weer te kunnen gaan rijden. Dus ja, onze site of reisplannen even goed in de gaten houden. Um, ja, maar ik hoop dat je de mogelijkheid hebt om thuis te werken als je afhankelijk bent van de, van de trein. Ja. Want even ja. dan, uh, voor morgen wordt er uh, een hoop ellende voorspeld. Vandaag is eigenlijk een relatief rustige dag als het gaat om deerslag volgens mij. Ja. Uh, morgen ja. verwachten ze heel veel. Wat is uh, het idee voor morgen? Ja, ik, ik begrijp dat, dat iedereen daar liefst zo snel nog duidelijkheid over wil. Maar ik kan die helaas op dit moment nog niet oh. geven. Het is echt nog, echt nog te vroeg om. Uh, ik, ik hoop dat we in de loop van de ochtend de eerste trein kunnen gaan rijden. Maar ik durf nu eigenlijk nog geen uh, verwachting van morgen nee, te geven. Nee. Is het eigenlijk leuk, Erik, om een uh, woordvoerder ja, van terug, de te zijn? man? Nou, ik heb jullie willen de telefoon. Ja, dus, uh, Wij bellen, bellen altijd bij narigheid. Ja. Ja, dit, dit is nooit... ja, zo is het. Zo is het. Waar je het mag hoor. <laughs> uh, maar goed, vooralsnog uh, tot acht uur sowieso helemaal geen treinen. Dat geldt voor heel Nederland. En daarna wordt het langzaam op opgestart, maar uh, houd dan rekening met vertraging. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, dat klopt. Oké, okay. Erik Kroeser van de NS, dankjewel en succes vandaag. Graag gedaan. Oei. Oh, Vijf yes. uh, voor half zeven zitten in de ochtendshow van Vijfdeafdraag met Damian en David. En talk to me. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Yes, I'm going with ya. 3, 2 voor half 7, goedemorgen. Hey Florentin, wat zit er in het nieuws zo? He? Nou, we zijn asocialer geworden in tijden van sneeuw. Hoe dat zit, hoor je zo. Kans op de badjas. Lekker warm als je je beetje uitkomt deze koude ochtenden. Kun je zo meteen winnen bij Lekker naar de Wekker. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. De grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make some noise! Check 538.nl voor alle info.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 Of de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Stel je voor, de indrukwekkende Amalfi-kust... of de prachtigste Andalusische dorpjes en steden ontdekken. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra-vakanties. Op de Jongintra.nl De Jong Intra-vakanties. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl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 Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl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 Combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,19. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op.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 Ja, goedemorgen. Vandaag in de ochtend op veel plaatsen gladheid. Dat heeft te maken met de opgevroren weggedeelte in het westen en noorden van het land. Winterse buien. Maar ook af en toe de zon. 0 tot 4 graden is de temperatuur. En voor het hele land geldt op dit moment een waarschuwing. Code geel is van kracht. Dan uh, de files. Rick, waar staan ja, het is een drama. Begin op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Diemen Noord. 15 minuten vertraging. Dan de A2, Den Denbos, Maarsen bij Utrecht Papendorp, 24 minuten. A7 Hoorn, Zaanstad bij Weijdenwormen 17. Ja, dan de A12, Den Haag, Utrecht tussen Woerden en de Meren. ongeval gebeurt. 9 kilometer is de file lang. En de vertraging nu bijna 70 minuten. Dan de A27, Gorkum, Utrecht bij Lekbrug 5 minuten. En 57, dat is de Laatste Ouddorp, Rotterdam bij Brienne Zwarte. De vertraging 12 minuten. En zo is het 5 over half 7 geworden. Tijd voor de hoofdpunten. Vlorentien, goedemorgen. Goedemorgen. NS kan inmiddels tot 10 uur helemaal geen treinen laten rijden. Ze hebben behalve met verstoringen door winterweer nu ook te maken met een IT-storing en daardoor kan de winterdienstregeling niet in de stijgers worden gezet. Intussen kan het op de wegen in ons land nog altijd verraderlijk glad zijn. Je hoort het net al. Ook al heeft rijkswaterstaat massaal gestrooid. Het advies is om vanochtend als het even kan thuis te blijven. De Venezolaanse oppositieleider Machado die wil snel terug naar huis. Nu president Maduro gevangen is genomen. Dank president Trump voor zijn hulp. Maar die ziet in haar geen geschikte leider... omdat ze te weinig steun zou hebben. Dan, verwarmingsmonteurs. Die hebben het drukker dan normaal. Dat zegt de brancheorganisatie Techniek Nederland. Maar ze kunnen het nog goed aan. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze lang in de kou uh, zitten. Ja, en vooral de oudere cv-ketels... en ketels die te weinig onderhoud hebben gehad... die zorgen vaak voor de problemen. Experts raden nu dus aan... om de thermostaat bij matige of strenge vorst... niet lager dan 17 graden ja. te zetten... En en uh, zet alle radiatoren ook een beetje open. Oh ja. En de druk op de ketel, hè? Ja, ja die moet zeker. blijven, anders slaat hij uit. Ja, ja dat is te weinig, uh, te weinig bar op de meter Een Barretje zitten. of twee, hè, geloof ik, is een ja, beetje. het is dus ja. de 1.5 en de 2. Ja. Daar moet je ergens zitten. Dus, oh ja... Anders kan hij gewoon niet opstarten. Nee. Nou, we zijn wat asocialer geworden in tijden van sneeuw. Nou, jij. Nou, dat is helemaal niet waar. De stoep sneeuw vrijmaken voor de postbode... of voor de buurvrouw die moeilijk ter been is... dat lijken we dus steeds minder vaak te doen, dat meldt het AD. Oh. Tot 2007 gold er in Nederland dus een sneeuwruimplicht. Oh. Die werd uit de gemeenteverordeningen geschrapt omdat die dus moeilijk te handhaven is. Ja, en sindsdien is dat sneeuwruimen... dus een beetje een soort individuele keuze. Doe ik het wel of doe ik het niet? En zo... Ja, doe ik dan alleen mijn eigen stukje. Oh ja. Of doe ik ook even het gitaar langs de weg of langs de woning. Ja, uh, het, het verschilt. Dus de ene is wat asocialer dan oh ja. de andere. Ik heb gisteren nog de overbuurvrouw de auto uh, geveegd. Oh. Ja. Oh, dat ze stond, uh, is ze stond uh, een beetje te ze met zo'n krabbers. Ja, ja, en ja, ja, ik ja. Een pakket ja. sneeuw op en zei ja... Ik zeg, buurvrouw, dan moet je even uh, een borsteltje. Van. Ja, die heb ik niet. Ik zeg, nou, wacht maar even. Ik heb een borsteltje. Dus ik. Uh, nou, nah, dat borstel. En toen zei ik, ik zeg, waar gaat u eigenlijk naartoe? Uh, ja, naar Dordrecht. Ik zeg, maar heb je het weer in de gaten gehouden? Ja, ja. Ik zeg, je komt hier de straat maar niet in. Hoe oud was deze mevrouw? Deze mevrouw, nou, werkend. Nee, die was nog niet eens, uh, wat zal ze zijn? We tussen de tussen de 50 en de ja. 60 oh. of zo. Uh, dus, uh, maar ik ja, ik dus, ook af en toe van die oude mensen nu op straat. Met, dan zie je iemand met zo'n rollator gaan. En dan denk ik, oh, blijf nou binnen. Ja, maar je moet ook boodschappen halen. maar je moet eigenlijk even aan je oude buurvrouw ja. Van, kan ik een boodschapje voor je doen? Ik ga toch naar de supermarkt. Ja. Florentine, moet ik een boodschapje doen? <laughs> ik moet zeggen, het verbroedert het ook hem. wel hoor. Ja, ik, het ja. is al, uh, ik moet het zeggen, gisteren, ik ben, uh, gisteren om half één reed ik weg hier, zo naar Den Haag. Ja. Drie, uur, uh, drie uur over gedaan. Maar ik vond juist op de weg dat iedereen elkaar voorliet. dat vond ik ook, en ook. Iedereen hield ook best wel veel afstand. En ik, ook ik, met navrachtwagenchauffeurs en zo. Iedereen was zeer uh, galant. Zeer galant. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb gisteren heb ik de oprit uh, snel vrijgemaakt. Ik kwam vanochtend buiten, lag hier weer vol. Ja, ik vind het echt. Ik ben er zo klaar mee al met die sneeuw. Huh? Ik ook. Ik ja, haat ik vind het ja, echt ja. verschrikkelijk. Ik denk dat het hier tot Maar het is zomer, toch leuk, man. Mee, hoor. Ja, maar dat maakt ja, ja, me niet uit. Ik, ik weet het, maar ik vind het. Uh, ik heb er geen lol van. Nee, nee ik ja, Ik vind als ik binnen achter het raam sta en kijk maar, naar buiten, ja. zo de tuin en denk: oh ja, het is wel mooi. Maar, maar, zo, maar kinderen die hebben juist onwijs veel plezier. Ja, maar ik ben geen kind meer, ik. Nee, en vragen: zijn de scholen gewoon open? Nee, er zijn heel veel scholen dicht. Dat heeft met ramen te maken, ook gewoon dat soort dingen gewoon allemaal dichtgooien nu. Omdat docenten niet op school kunnen komen. terecht. Nou, ook wat leuks. Gian van Veen en Michael van Gerwen... die doen komend seizoen mee aan de Premier League darts. Ja, die darters zijn samen met zes anderen... Ja, hebben ze een uitnodiging gekregen... en het is voor het eerst eigenlijk sinds 2019... dat er twee Nederlanders meedoen aan dit uh, toernooi. Ik oh. heb uh, drie weken geleden een dartbord gekocht. Oh, jij vindt het leuk? Het is echt heel leuk. Het is ook leuk. Als je eenmaal namelijk, uh, het grappige is namelijk ook, hangt, ja, logisch, aan de muur. Ja, dat is handig. Het is ook heel vaak als je langs op dat je toch even die, even die pijltjes eruit haalt... En dan, en dan gooi je nog even vijf minuten. En met een darkboard heb ik altijd het idee... dat, dat is uh, twee maanden leuk. En dan kijk je er niet meer naar. Nee, maar nee, nee. we hebben toch twee hele leuke ja, maanden nee, gehad, En een is... darkboard is uh, drie tientjes. O, echt waar? Ja man, ja, ja, ja, ja, ja, je hoeft niet zo'n ding van de Pelli uh, te hebben hangen. Ja, die zijn best wel prijzig. Die, uh... is dat te prijzig? Ik heb ja, geen ja. Idee, maar ik weet dat het een dure sport is. je, kan, een uh, darten, dat is, je denkt weet... allemaal, je, iedereen kan het. Maar nee, het is, nee, het is moeilijk, moment, moeilijk hoor. Het is echt ja. moeilijk. het is zo leuk. Ja. Oh, even gooien. Het grappige is, uh, ik zit heel vaak ook in de muur. Ja, ja, ja, ja. Nee, je moet echt een beetje oppassen ook. Ja. Dat je niet op een gegeven moment in stopcontact smijt. moet je Dat je half huis zonder stroom zit. Uh, dat was hem even, flow. Ja. Mooi, dankjewel voor dit moment. Gaan wij ons opmaken voor een Lekker Na de Wekker. Zo dadelijk, twee liedjes eh, tegenover elkaar. En het mooie is dat jij bepaalt welke er gedraaid wordt. Dus zeer uh, democratisch zo dadelijk. Maar eerst Taylor Swift. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend as it you, are quite the pyro. You like the match to watch it blow. cold Maar uh, ja, uh, toch een zeer imposante fanschare achter zich. De meest invloedrijke fans heeft zij hè, ter wereld. Ja, De hele Swift. En, uh, zij had toch dat meisje op het podium gehaald toch? ja hey, joh ja was dat dan? Dat was Taylor Swift niet. Hij had toch heel vaak mensen op het podium? Oh, ik wat bedoel wat je wat Taylor niet Swift doen? was? Nee, met het dansje Van Amsterdam laat je likken. Nee, dat was niet Taylor Swift. Oh, dat is oh. Sarah, Sarah Larsen. Oh, Sarah, Sarah Larson. Larson. Ja, dat haal ik allemaal door elkaar. Ja. ja, dat was een vanaf ja, erg. Jij ook waarschijnlijk. Jawel, want het lijkt wel veel op elkaar. Ik hoorde nu dat die, die Taylor Swift is onder andere zo goed gestreamd. Omdat die fans, die zetten gewoon als ze naar hun werk ja. gaan... zetten ze dat album zetten ze aan. Ja. En zetten ze het s'avonds als ze thuiskomen ze weer, weer uit. uit. Zetten ze het weer uit. Oh. Hebben ze er niks van gehoord, maar ja. hebben ze wel het idee dat ze Taylor hebben geholpen. Ja. En ik denk dat Taylor denkt, dat is lekker zeg. Ja, dan, dat is, uh, die moet je niet Je moet houden. volgens mij minimaal 30 seconden een liedje luisteren voordat de artiest geld krijgt. Klopt, ja. ja. Dus als, hey. jij, als jij hem gewoon aanzet uh, thuis uh, op de computer terwijl je lekker hey. aan het werk bent, dan is er niks aan de hand. Uh, daar gaan we. Lekker, na de wekker. Want wij willen even van jou weten welke liedjes er helemaal uh, oh, gedraaid mogen worden uh, zometeen. Uh, ze zijn enthousiast vandaag. Wij beginnen met uh, Malcolm Young. Hij was uh, ooit uh, lid van de band AC Deasy. 17. Maar ja, we kunnen iets draaien van deze Edition, dus ik stel voor dat Thunderstruck vandaag de eerste optie is. Even rammen op de dinsdag. Ja, ja, ja, Thunderstruck, optie 1. Ja, moet je de tweede? Moet je die dan nog laten horen? Is de vraag, uh, maar we doen het wel even. Rowan Atkinson, uh, de acteur en komiek is vandaag, jaar vandaag. Hij uh, zat onder andere in uh, Mr. Bean, de Ultimate Disaster Movie. Uh, waar Boyzone de soundtrack van maakte. Ik was picture of you in my mind. Never so wrong. Dat is vandaag optie 2. Why did it take me so long just to... Ik ben heel benieuwd, en nou, ik ben eigenlijk helemaal niet benieuwd. Ik weet al wat de uitslag gaat worden, maar laat even weten via de app wat de leukste is. ACDC, optie 1, of ga je voor die plaat van Boyzone?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 58 om 11 voor 7 in de 58-ochtendshow. Waar ja, de stemmen inmiddels geteld zijn, hoor. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaat naar opstaan. Wat is er lekker? Even maar door. Ja, en het was, je ja, hoefde niet eens te tellen vanochtend. Het was weer een, uh, nou, met overmacht een van de twee liedjes gekozen. We hadden AC DC vandaag, optie 1, Thunderstruck. En uh, daar tegenover hadden we een plaat van Boyzone, Picture of You, het is vandaag de verjaardag van Brown Atkinson. En uh, Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Hengelo. Klopt. Ja, ik. Uh, oh nee. Wat? Oh, die oh, is het allemaal loopt. Toch, we uh, helemaal vinkers natuurlijk die grap, weet je wel. Nee, nee, ik wilde eigenlijk tegen Rob zeggen: joh, nog de, de beste wensen, want vandaag mag het ja, nog. Oh, ja, ik ben een nee, beetje, Jullie nou, ook de beste wensen. Het lief zijn voor onze luisteraars. Dat sowieso. Ja, het zijn de leukste luisteraars van Nederland namelijk. Hey, hoe is het qua sneeuw in Engeland? Uh, dat valt heel erg mee. De oh. wegen zijn gewoon netjes zwart. Hoe kan dat? Ik snap er geen rol van. Het is zo uh, regio-gebonden, die, uh, die sneeuwoverlast. Tot uh, Gisteren was het in het westen van het land was het veel erger dan het oosten. Ja, terwijl je toch iedere keer als je hoort het oosten van het land... daar is het vaak. Jullie hebben meestal hebben jullie het koud, de meeste sneeuw. Ja. Klopt. Uh, ja, nu is het een keertje andersom. Ja, nou, ook wel eens lekker, toch? Hé hey Rob, wat ga je doen vandaag? Uh, ik ben aan het werk. En wat doe je? Ik doe onderhoud op de snelwaters voor vastnet. Oh, de laadpalen. De laadpalen, ja. Worden dat er nou nog steeds meer? Uh, Nederland niet echt. Uh, Buitenland wordt nog wel voor uh, ze uitgebreid voor so Fastnet. Oké, okay, maar in Nederland dit is wat het is. Voorlopig uh, we wel een beetje. Ja. Wij, ja, wij, wij willen voornamelijk op langs de snelweg en daar zitten eigenlijk al bijna overal. Oké, oh, oké. Okay, okay. Want rij je zelf dan ook elektrisch? Ik rij ook elektrisch, ja. Ja, dat moet wel natuurlijk. Bevalt het? Ja, ik heb er geen problemen mee, maar ik rij ook van paal naar paal dus. Ja. Okay. <laughs> maar goed, je bent monteur, dus meestal kom jij bij een kapotte paal kom je aan natuurlijk. Ja, maar als ik wegga, dan doet hij het. Ja, ja. en Dat moet ook getest worden. Nou, je zit in de laadpalen, dus ik kan me zo maar voorstellen... dat als er een band tussen zit die AC-DC heet... dat is een zwakstroomwisselstroom, toch? Of het gelijkstroom-wisselstroom is het volgens mij, AC-DC. Daar staat het voor, dacht ik. Dat klopt, ja. Ja, ja, zie je wel. Um, dat is optie 1. En uh, daar tegenover hadden we een liedje van Boyzone: Picture of You. Ja, uh, ik ga voor nummer 1. Easy, nee. Ik was er wel ah. een beetje bang voor, ja. Dat, uh, nou, je was niet de enige hoor. Met Overmacht is je gekozen. Uh, de meeste stemmen zijn voor uh, Thunderstruck, dus die gaan we draaien. Rob, je krijgt van ons een badjas. Dat is mooi. Welke kleur? Uh, groen natuurlijk. Een groene, ja. ja, groene stroom. Ja, ik snap het ook wel. Rob, hij komt je kant op. Veel plezier ermee. En uh, heb een mooie dag vandaag. Ja hoor, dankjewel. En uh, zet de radio wat harder voor. Thunderstruck. vandaag in Lekker naar de Wekker, hoewel toch wat luisteraars ons ook betichten van uh, het veroorzaken van gevaarlijk rijvergedrag met uh, platen als deze. Ja, dit is op ja. te lolly. je uh, kan je niet normaal... Uh, nee. De normale snelheid kun je hanteren bij het horen van dit soort platen, maar het is uh, ja, uh, gezien de weersomstandigheden wel verstandig. Uh, straks even een update verderop in het programma over het uh, weer. Bel even met de uh, weerman Dennis Wild over uh, ja, hoeveel sneeuw ons nog te wachten staat. Nou, vooral, uh, Ik hoor steeds morgen, morgen, morgen. Ja, dat het wat valt dat mij, voor mij Is dat de sneeuw des doods? Of, uh... Nou, woensdag wordt uh, dramatisch. Snowzilla. Ja, ik geloof dat vrijdag is nu ook aangemerkt... Als, dat zou wel eens oh, een hele lastige dag kunnen worden. Ik dacht dat er heel veel regen... maar dan wordt het natuurlijk helemaal... Dus ja, een deel regen en een deel van het land houdt dan sneeuw. Ah. Dus dat, maar goed, we gaan het straks wel even horen van de man die ervoor geleerd heeft. Dennis ja. Wilt heeft een uh, laatste update over het weer in Nederland. Uh, er wordt uh, ergens op dit moment uh, in uh, Den Landen ook een enorme sneeuwpop gebouwd. Ja. Uh, dat moet de grootste sneeuwpop van Nederland moet dat worden.